1 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De rechter moest eraan te pas komen. Maar nu is het duidelijkheid. Zeker twee schilderijen van ploegschilder Jan Altink zijn vals. De te kloppen scoren in de Nieuws- en sportquiz is 54. De kandidaat van vandaag heet Mark Dodeman. Nu eerst het NOS-nieuws. Hier is Jan van der Putten. Het is nog niet bekend welke onderruimde woningen in Utrecht met asbest zijn besmet. Woningcorporatie Mitros verwacht vanavond de eerste onderzoeksresultaten. Het analyseren van de asbestmonsters kost veel tijd, zegt de directeur van de Woningcorporatie. De laboratoria werken op dit moment in een 24-uursdienst. Uh, maar we proberen nog steeds extra laboratoria te vinden om die monsters uh, allemaal te analyseren. Want uh, het aantal monsters wat genomen is is 6500. En die moeten allemaal stuk voor stuk geanalyseerd worden. Dus dat is een, een enorme klus. In Utrechtse wijk Kanalen eiland zijn 174 woningen ontruimd vanwege asbestgevaar. En zojuist is bekend geworden dat burgemeester Wolfsen... vanwege de problemen vanmiddag terugkomt van vakantie. In Rotterdam zijn vanochtend 300 passagiers uit de gestrande Vira trein gehaald. Die trein was op weg naar Hoofddorp... en kwam vast te zitten in een tunnel bij de Overschiezen-Kleinweg. Volgens de spoorwegen was er een technisch probleem. De Rotterdamse GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte zat ook in de trein. Volgens hem duurde het erg lang voordat er hulp kwam. De passagiers werden ook nauwelijks op de hoogte gehouden van wat er aan de hand was, zegt Bonte. Voor de gestrande passagiers zijn bussen ingezet. Het Britse douanepersoneel gaat morgen niet staken. De Britse vakbond voor douanepersoneel heeft de stakingsoproep ingetrokken. De vakbond zegt dat de regering heeft toegezegd dat de werkdruk wordt verminderd en dat er duizenden banen in de sector bijkomen. De staking zou onder meer de Londense luchthavens treffen. Honderdduizenden toeschouwers van de Olympische Spelen... zouden daardoor vertraging oplopen. Een Griekse vrachtwagenchauffeur heeft midden op de snelweg... een Nederlandse collega voor ongelukken behoed. De Griek reed bij Barendrecht op de A15... en zag dat de Nederlander bewusteloos achter het stuur zat... Door langzaam voor hem te gaan rijden en af te remmen... wist hij de Nederlandse vrachtwagen veilig aan de kant te krijgen. De politie is erg te spreken over de daad van de Griekse chauffeur. Ja, nou ja, hij heeft goed gehandeld door die vrachtwagen ervoor te zetten... en langzaam af te remmen. Daardoor is alles in stilstand gekomen. Had hij dat niet gedaan, dan, ja, dan uh, was die vrachtwagen ongetwijfeld... ergens tegen aangereden, met alle gevolgen van dien. Dus we zijn uh, die Griekse vrachtwagen zijn erg dankbaar voor zijn actie. De bewusteloze Nederlandse chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met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 De Belgische justitie onderzoekt de verdrinking van een Nederlandse jongen. De jongen van 15 werd maandagavond doodgevonden in een stuwmeer in de Ardennen. Hij was op kamp met de Limburgse jeugdzorginstelling Icarus, waar hij woonde. De tiener zwom samen met negen andere jongeren en vijf begeleiders in het stuwmeer, ondanks een zwemverbod op die plek. Justitie onderzoekt of de verdrinking een ongeluk was, of dat de groep onvoorzichtig is geweest. Icarus is een jeugdzorginstelling voor jongeren met, een ernstig, met ernstige gedragsproblemen. De inspectie jeugdzorg is van het ongeluk op de hoogte gesteld. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is verbaasd over het pleidooi van D66... voor hardere maatregelen tegen patiënten die niet komen opdagen voor een afspraak. De NVZ zegt dat daar al aan wordt gewerkt...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 Dan we bij verkeersinformatie op de A8 Amsterdam richting Zaandam. Er zijn twee kilometer file tussen knopend Zaandam en Zaandijk. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechte rijstrook toe. Op de A9 Amsterdam richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer file tussen knopend Raasdorp en knopend Rotterpolderplein. Er zijn drie rijstroken dicht. En daarom kan verkeer richting Alkmaar maar beter voor Amsterdam-Zaandam kiezen... bij knoopend Padhoevedorp. Dan ga je via de A4, de A10 en de A8... Op de A50 Arnhem richting Os, 3 kilometer file door werkzaamheden tussen Heteren en Knopend Eewijk. Als laatste de N201 uit Hoorn richting Zandvoort. tussen Bentveld en Zandvoort 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar die sportquiz die hier doen we zo meteen pas. Uh, uh, we gaan wel uh, praten met, uh, met wie eigenlijk, die Joden? Met kunstverzamelaar Johan ja. Meijering. Uh, want uh, die heeft van de rechter eindelijk gelijk gekregen. Twee schilderijen van uh, ploegschilder Altink die hij ooit kocht... zijn inderdaad vals. We gaan eerst naar Londen, want de staking van Britse douaniers die voor morgen was afgekondigd is afgeblazen. De vakbonden zeggen dat ze genoeg vooruitgang hebben geboekt in de onderhandelingen. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, um, is er al iets bekend over wat ze dan hebben afgesproken? Ja, de onderhandelingen die gingen vandaag dus verder. En de regering heeft beloofd om 800 extra grenswachters aan te nemen. Plus nog eens... 300 beambten bij de immigratiedienst. Nou, er is nog geen deal, maar het was in ieder geval genoeg voor de bonden... om te zeggen, oké, okay, er zit schot in de onderhandelingen. Voorlopig gaat de staking niet door. En, en wordt er dan op korte termijn ook iets aan die werkdruk gedaan... waar zij het steeds over hebben? Nou ja, de werkdruk nu op dit moment. Uh, daar wordt wel zeker iets aan gedaan, juist vanwege die Olympische Spelen die voor de deur staat. We hadden de afgelopen maanden sowieso al heel veel problemen gezien, vooral op luchthavens zoals Heathrow waar echt urenlange rijen voor de paspoortcontrole stonden. Nou, daar zijn honderden mensen extra ingezet, dus daar zit het nu wel goed. Waar de bonden bang voor waren is wat er na de Olympische Spelen gaat gebeuren als alles weer naar normaal terugkeert. En zij willen eigenlijk meer mensen nodig hebben om die toestanden die we dus de afgelopen maanden zagen om dat te voorkomen. Nou, daar heeft de regering nu dus de eerste toezegging over gedaan. Ja, want de autoriteiten knepen hem natuurlijk wel een beetje. Die Olympische Absoluut, Spelen ja. is natuurlijk een enorme prestige uh, ja, klus. En als het dan uh, gelijk aan het begin al fout gaat, als de mensen binnen moeten komen. Uh, dus hoe groot is de opluchting daar? Ja, enorm. Want morgen was een van de drukste dagen zo vlak voor de Spelen. Uh, de meeste atleten zijn er dan al wel, maar natuurlijk komen er honderden duizenden miljoenen bezoekers naar Londen. En donderdag zou er echt een extra grote dag zijn voor vooral luchthavens zoals Heathrow. Daarom had de regering ook al eerder gedreigd, vanaf gisteravond, met een uh, kort geding om uh, deze staking te blokkeren. En dat is dus uiteindelijk niet nodig gebleken, omdat de bonden nu zelf hebben besloten om voorlopig niet te gaan staken. Arjen van der Horst, de correspondent in Londen, was dat. En jij kan ook gewoon naar Londen. Ja, Fijn, morgen, morgen vertrekken we. Ja. De schilderijen Rijdiep en Pic de Luc zijn niet door schilder Jan Alting gemaakt. Maar ze zijn vals. Dat oordeelde de rechtbank in Assen gisteren. Experts zeggen dat de verf die gebruikt is pas in 1978 op de markt kwam. Terwijl Alting in 1971 overleed. Johan Meijering was de bezitter van twee van die schilderijen. En heeft tien jaar gestreden voor zijn gelijk. Meneer Meijering, Goedemiddag. Goedemiddag. Um, u heeft uh, daar tien jaar voor gestreden... omdat u ervan overtuigd was dat die schilderijen vals waren. Waar, waarom was u zo overtuigd daarvan? Nou, ik heb uh, jarenlang mij verdiept in deze zaak. Uh, bijna 9,5 jaar. En uh, vanuit uh, nul begonnen. Maar uh, ja, ik wou de onderste steen boven hebben. Ik wou weten hoe het zat met die schilderijen. Ja, en dan ga je op pad. En dat is een hele lange weg. En uh, uitgebreid onderzoek gedaan, jarenlang. En... Nou ja, dat, dat heeft uiteindelijk wel tot resultaat geleid en uh, overigens heeft de rechtbank in Assen dit niet besloten, maar het uh, gerechtshof in Leeuwarden, want dit is een zaak in hoger beroep ja. en in Assen was er één rechter en in die zaak ben ik niet in het gelijk gesteld, mm -hmm. maar in hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden met drie rechters uh, is dit eruit gekomen en ja, ik ben daar natuurlijk uh, zeer content mee. Dit is ook een historische uh, beslissing denk ik en ik moet ook zeggen dat de rechters uh, uitermate zorgvuldig uh, hun werk hebben gedaan. Er, is, er ligt een arrest van grote omvang. En ik denk dat het voor de kunstwereld ook uh, van groot belang is. Want hier uh, is de kunstwereld in Nederland, maar inmiddels ook internationaal... wordt die zaak bekeken, uh, van groot belang. Dus een soort doorbraak. En dit is nog maar het begin van, uh, van een nieuwe weg. Hier komt Uit deze zaak komt heel veel uit voort de, de komende jaren... En, uh, het is voor het eerst dat een, een, een, een rechter heeft geoordeeld dat, dat schilderijen vals zijn, hè? Voor zover ik uh, weet en gehoord heb, ja. En ja. daarom ook van groot belang. Het is ook een traject wat, uh, wat je als kunstliefhebber... Uh, ja, dat is een nachtmerrie als je aan zoiets begint. Ik bedoel, uh, dat, het is bijna ondoenlijk om zoiets te doen. En ik moet ook zeggen dat, dat je als gedupeerde in de rechtsgang met, met uh, extreem hoge... Uh, eisen uh, uh, bent geconfronteerd bij het rechtshof in, in, in Leeuwarden. Uh, die hebben uh, hele hoge maatstaven aangelegd en uiteindelijk toch tot dit arrest uh, zijn ze gekomen. Maar ik wil u graag heel even meenemen nog naar het begin. Ik weet het heeft, het heeft jaren geduurd. Dus we moeten er even met olifanten uh, passen doorheen. Maar u hebt uh, schilderijen gekocht uh, van uh, Jan Alting. En, en wanneer, wanneer uh, ging bij u een lampje branden? Wanneer dacht u dat klopt iets niet? Nou, ik heb. Sorry hoor, ik heb ze niet gekocht van Jan Alting, want die is in 1991. Nee, nee, nee. nee sorry. Het maar uh, uh, uh, ja? het zijn schilderijen die uh, door hem gemaakt zijn. Dat bedoel ik. Ja, dat klopt. Ik ja. heb ze gekocht van een bevriend echtpaar, ja. daar was ik toen bevriend mee. En uh, uh, als verzamelaar ruil je ook wel uh, werken met andere verzamelaars. Op een gegeven moment heb ik de werken helaas die ik gekocht had moeten verkopen. En toen is eigenlijk de aap uit de mouw gekomen. Uh, de conservator van het Groningen Museum heeft uh, geconstateerd bij de nieuwe eigenaar dat die werken uh, vals waren. En uh, hebben ze, daar hebben ze mij mee geconfronteerd. Ik heb ze onmiddellijk teruggenomen en gecompenseerd. Want ze hoort dat. Ik was te goede trouw. Mm -hmm. Ik wist volstrekt niet dat dat, dat, uh, dat, dat niet klopte. Nou, en toen heb ik mijn verhaal proberen te halen... bij de mensen waar ik het van gekocht heb. En uh, ja, toen is er... Uh, die wilden ze niet terugnemen, ondanks mondelingen en schriftelijke afspraken... Uh, en toen ben ik, uh, ben ik het avontuur begonnen om te gaan uh, procederen. Nou, dat gun ik in Nederland niemand toe. Dat is een lange weg en dat is onbetaalbaar. Maar het ja, het, het gebeurt ook... ook niet veel, hè? Dat er, dat er aangifte echt wordt gedaan. Nee, en daarom is de, deze uitspraak ook... Uh, dit arrest is ook heel belangrijk, omdat uh, er moet... Er moet uh, nou, laat ik zo zeggen... Uh, uh, er moet de nodige verandering komen. We leven ook in een tijd dat er veel verandert in de wereld. Uh, allerlei beerputten uh, gaan, gaan open op dit moment. Uh, hè, dat hoef ik je ook niet te vertellen. Uh, noem dat de katholieke kerk. Nou, dit is ook zo'n enorme beerput waar grote belangen spelen. Waar uh, uh, in een zijn natuurlijk miljarden uh, euro's mee gemoeid zijn. En uh, tot nu toe wordt eigenlijk het meeste onder de pet gehouden. Er wordt uh, oogluikend, uh, knipoogend, uh, met, met vaak met boter op het hoofd. ...zouden uh, uh, de meeste mensen een uh, enkele uitzondering na uh, door. Mm -hmm. ja, en eigenlijk uh, is dit ook bedoeld... Uh, ...ik ben er zelf wel klaar mee inmiddels met, met dit hele gebeuren. Ik ben nu 65, dit heeft uh, bijna 10 jaar van mijn leven gekost... ...en 60 van mijn bestaan. Uh, dit is een weg waar anderen nu op door kunnen gaan. Er zou heel veel moeten gebeuren... Uh, er moet iets gebeuren op het gebied van wetgeving. Uh, de jongens en meisjes in uh, politiek Den Haag. moeten eens kijken dat, dat er aanslagen gebeuren op, de, op culturele erfgoederen. Laten ze daar eens naar kijken in plaats van uh, geld besteden aan voeren in, Af in Afghanistan. Uh, op gemeenschapsgeld. Uh, dit, dit, dit, dit moet eens een keer uh, eindelijk eens een keer veranderen. Er moet een doorbraak komen. En er moet weer een, een afdeling bij de politie uh, opgezet worden. Het is duidelijk, door, meneer Meijering. Ja, die ja. door onze regering om zeep is geholpen in 2003. Uh, dus, en dat, uh, dat is uh, eigenlijk heel erg, heel triest. Want Dank die werkte ook internationaal met Interpol. Uh, dus laat ik zo zeggen, ik hoop dat dit een begin is waarbij heel veel gaat gebeuren. En daar ben ik ook van overtuigd. Dit, dit is, dit is een, een, een mooie start. Met, Dank u wel, met... meneer Meijering. Okay. Dank u wel. Het zit omhoog, dat is duidelijk ja. te horen. Willem Baars, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent kunstadviseur, kunsthistoricus ja. en publicist. Ja. Uh, u kende deze schilderijen wel, hè? waar het ja, hier over gaat. Ja, zeker. Die, die zijn twintig jaar geleden op de markt gekomen. En toen hebben echt de, al een aantal experts die er echt verstand van hebben... ...hebben toen al geroepen dat ze niet goed waren. Dus de heer Meijering zei net dat hij 9,5 jaar daar ingestoken heeft. Ik kan ook zeggen dat de heer Meijering al je, 9,5 jaar van tevoren... Die, ...die kunde toen naar Alting. Dan had hij die vervalsingen niet gekocht. Ja. Hè? Ja. Dat neemt niet weg dat, uh, dat, uh, dat problematiek van die vervalsingen uh, zeker juridisch gezien. Uh, en daar, daar heeft hij ook net over gesproken. Daar heeft hij wel ja. een punt. Maar, ja, maar uh, laten uh, we, uh, we daar eens even op inzoomen. Hè? Want het heeft dus heel lang geduurd. Eerst is hij naar de rechtbank gestapt. Uh, die rechter ja. heeft hem ongelijk gegeven. Nu in hoge beroep bij het gerechtshof heeft hij uh, van die andere drie rechters dus wel gelijk gekregen. Ja. Hebben die dan meer verstand van kunst? Nee, maar dat is precies het probleem. Hoe moet een rechter nu weten wie de goede experts zijn? Wie, waar, op welk oordeel ze moeten afgaan? Daar zit hij. Problematiek. De andere is dat de wetgeving in Nederland uh, er niet op uh, toegespitst is om, om de specifieke vervalsingszaken goed op te lossen. Want het, uh, wat er in de wet staat, en ik ben geen jurist, maar dat heb ik wel begrepen, is dat, uh, dat je op heterdaad betrapt moet worden als vervals. Nou ja, u kunt nagaan, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nee, nee. Dus dat is natuurlijk heel lastig. Dus om het te bewijzen. De bewijslast is gewoon heel erg lastig. Ja. En daar zou een verandering in moeten komen, dat, er, dat die die heel groot is. Ja, ik zeg altijd, het is het ene oudste beroep ter wereld, kunstvervalsen. En uh, dat, dat zal ook nooit uitgegroeid worden, er gaan ook miljarden in om. Maar er zit ook een verantwoordelijkheid bij kopers, dus ook bij mensen als Meijering, dat ze zich goed laten informeren dat ze de juiste experts gaan geven ja. En dat geldt ook voor rechters. Ja. Alleen voor rechters is dat ook heel lastig, wie zijn de experts en wie niet. Want expert mag iedereen zijn, u mag ook Alting-expert, u mag zich ook Alting-expert noemen. Ja. Dus ja. dat is gewoon heel lastig. Daar zou eigenlijk een soort overkoepelende organisatie moeten zijn... die een aantal... ...deskundigen die buiten de discussie staan aanwijzen... ...en die dan als getuigedeskundige in dit soort zaken laat functioneren. Ja. Dat lijkt mij het meest verstandig. Want, want Meijering heeft nu dus gelijk gekregen van de rechter... ...maar hij heeft, hij heeft zijn geld natuurlijk niet terug op deze nee, manier. Nee, hij, hij had natuurlijk gelijk, omdat, omdat ze ook vals waren. Maar nou ja, hij zal sowieso aan advocaatkosten... ...zullen die schilderijen hmm. tien keer zoveel gekost hebben uiteindelijk. Uh, ja, nogmaals, hij had zijn eerste instantie niet moeten kopen... ...en zich moeten laten adviseren hmm. en niet denken dat hij een koopje had. Want uiteindelijk, koopjes bestaan niet in de kunstwereld... Nee. En dat is toch wat heel veel mensen denken. Ja, goed, en, en net als met een auto die je koopt bij een ja. particulier... gewoon even een keuring laten doen en, uh, weer, en, en laten en, kijken en, of het echt is. En niet bij een oud vrouwtje, zoals de reclame ons laat zien. Ja, ja, nou ja, ja. sommige oude vrouwtjes hebben nog wel uh, mooie schilderijen op de, op de vliering staan. Nou, want op de, dat zie je dan we, we, wel weer in kunst en kids ik, af en toe. Ja, dat valt allemaal heel erg mee hoor. Ik loop twintig jaar mee. Ik bedoel, <laughs> ik, ik doe dit soort dingen. Weet je, ik bedoel, ik mag altijd geloven in fabeltjes hoor. Maar ik bedoel, dat is wel een hele romantische gedachte die u heeft. En, oh. de, heel veel mensen hebben die helaas nog die romantische gedachte dat ze iets kunnen vinden. Terwijl er inderdaad heel veel vals werk is. Maar nogmaals, bij ook de koper ligt er een verantwoordelijkheid. Ja. Dank u wel voor de uitleg. Kunst, adviseur, ja. kunsthistorie.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 1977. Emotions. Best of my love. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportvis. Spelen we vandaag met Marco Dodeman. Hij is 32 jaar en komt uit Amsterdam. Hartelijk welkom. Welkom. welkom. welkom. Waar hou je, Hartelijk. Uh, kom iets dichter bij de microfoon. We, we bijten niet. Uh, waar <laughs> hou je je mee bezig zo dagelijks? Ik uh, werk op de financiële afdeling van TW Steel. Een Nederlands hallogebedrijf. Oh, ja. Dat uh, heel... Uh, een leuk, jong bedrijf, groeiend bedrijf. Is dat ook een, de... een horloge wat je nu om hebt? Ja, ja. kijk eens. Een beetje groot, uh, ja. een beetje mannenhorloge. Ja, ja, dat is echt het uh, de design van het merk. Grote, grote uh, dikke ja. horloge. Ook voor de meisjes trouwens, of niet? Ja, ook ja, okay. hebben ook damesmodellen. Met hebben Heel hele kleine modellen. polsjes. Ja. Ja. Nou, staat Ik vind het mooi, een groot horloge bij een vrouw op pols. Okay. Ik heb zelf nooit een horloge trouwens, maar... Wij zijn niet van de tijd. Maar, nou ja, het dus hangt hier een hele grote klok. Uh, Marco, we gaan kijken hoe ver je komt in 54 punten. Dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet je in ieder geval overheen. Ik had het gehoord. Spannend. Komt-ie. Nou, het is duidelijk dat Griekenland vol, absoluut niet voldoet aan alle bezuinigingen en hervormingen die ze moeten doen. Jongens, doe er wat aan. Er is geen onderhandelingsruimte, want anders gaat de geldkraan dicht. Ik een de Griekse economie doet het uh, dit jaar waarschijnlijk nog slechter dan werd gevreesd. Die prognose deed de premier van Griekenland op de dag dat experts van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank... zijn begonnen aan een nieuwe onderzoeksmissie in Griekenland. Wat is de naam van de premier? Samaras. Dat is uh, goed, ja. Vraag 2. Deze premier, Samaras, kwam vandaag met nieuwe cijfers. De Centrale Griekse Bank dacht dat de economie met 4,5% zou krimpen. Maar volgens Samaras is het meer dan hoeveel procent? 7. Ja, goed. Ook goed. Dan gaan we naar vraag 3. Op 24 augustus, vrijdag 24 augustus... begint de Eredivisie voetbal voor vrouwen. De vrouwen van welke voetbalclub begonnen gisteren... aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen? Gokje Ajax. Nou, dat is een uh, lekker gokje. Dat klopt. Ajax is uh, dit seizoen begonnen met damesvoetbal. Vier, de eerste vier teams en de onderste vier teams... van de Nederlandse en de Belgische competities... die spelen uiteindelijk tegen elkaar. Hoe heet deze competitie die dit jaar voor het eerst van start gaat voor de vrouwen? Uh, nee, nee. Benelux? Nee. Nee, want Lux doet niet mee. Nee. Maar benen, dan was je aardig <laughs> ja, gewone. Ja, behoorlijk. De Benen B-E-N-E. België-Nederland. We gaan naar vraag 5. Daar hoort een fragment bij. Wie is hier aan het woord? Uh, het zou dus heel belangrijk zijn dat ziekenhuizen dat veel meer voelen. En dat is ook de reden waarom wij zeggen... als ziekenhuizen niet in slagen om die uh, no-show... het niet komen op dagen van patiënten niet terug te dringen... dan moet je ze financieel dat laten voelen. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. nee. nee. Oké. Okay. Het was uh, Pia Dijkstra. Ja. ja ik... Tweede Kamerlid voor D66. Vroeger uh, uit het journaal. Vraag 6D66 vindt dat ziekenhuizen en andere zorgverleners... te weinig doen tegen het niet komen opdagen van patiënten bij een afspraak. Hoeveel miljoen euro kosten wegblijvende patiënten de maatschappij jaarlijks? 24. Miljoen? Ja. Niet goed. 300 miljoen euro. Een wegblijvende patiënt kost ongeveer 150 euro per keer. is uitgerekend. Gaan we naar vraag 7... Daar kun je vier punten maximaal verdienen. Uh, aanwijzingen over een persoon krijg je. Persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is dus wie bedoelen we? Uh, als je het antwoord weet, uh, stop zeggen. En dan uh, gaan we eens kijken of het goed is. Niet te snel stop zeggen, want er is geen uh, herkansing mogelijk. Goed, de vraag nu is uh, wie bedoelen wij? En hier komen de aanwijzingen. Vier. Mijn carrière begon door een pesterijtje. Drie. Nee. Ik wil nog wel eens doorslaan. Stop. Padahari. Uh, ja, voor twee punten uh, was um, de aanwijzing: mijn vriendin is een nichtje en een ex van een profvoetballer. En voor één punt: de Amsterdamse recherche wil mij verhoren over twee mishandelingszaken. En het goede antwoord is inderdaad: Padahari. Ja. What? Kom komen op rekenen? een score van 6 in deel 1 van de quiz. Dat betekent dat er zometeen in ieder geval negen vragen goed moeten zijn. Dan kom je gelijk. Maar meer, beter is meer. Meer is beter. <lacht> Sowieso. <lacht> Dan ga je aan de leiding. Ja, dat is altijd beter. We gaan kijken of dat lukt zometeen in deel 2.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 Uit Nieuw-Zeeland, babysitter-circus. Everything is going to be alright. Of dat voor Marco Dodeman ook geldt, dat moeten we even afwachten. Uh, het zit er wel in, hij heeft het binnen handbereik. Het hoogste score tot nu toe is 54, net uh, factor 6 gescoord. En dat betekent dus dat negen vragen goed moeten zijn voor een gelijkspel. Voorlopig dan, er komen nog meer kandidaten deze hele week. Maar 10 of meer is uh, mooi, want dan ga je in ieder geval aan de leiding. En dat is alweer heel wat. We gaan dat gewoon doen. 90 seconden de tijd. Veel vragen. De vragen gewoon beantwoorden met een antwoord. Dat is het handigste. Als je het niet weet, pas zeggen. En de vraag moet je helemaal uit laten stellen. Nou, dat zijn de spelregels in een autodop. Dan gaan we het nu doen. Komen ze. De Nieuws en Sportquiz. Groot-Brittannië zet nog eens 1200 extra soldaten in tijdens welk evenement? Olympische Spelen? Ja. Welke basiliek in Barcelona krijgt een coatinglaag die gemaakt door een Nederlands bedrijf? Familia. Dat is goed. President John Atta Mills van welk Afrikaans land is overleden? Nigeria. Ghana. Het ontsnapte dier uit Apel is weer terecht. Om wat voor dier ging het? Paul Constructor. Mm, ja, is goed. Ter ere van haar 60-jarig jubileum heeft wie gisteren geluncht met vier premiers op Downing Street 10? Elisabeth. Is goed. Sporters uit welk land die meedoen aan de Olympische Spelen hoeven niet mee te doen aan de Ramadan? Malaysia. Ja. Wat voor vogelsoort heeft in Noord-Limburg veel schade aangericht aan de bessenoogst? Specht. Spreeuwen. Een oud zwager van welke zangeres en actrice heeft levenslang gekregen voor de moord op haar drie familieleden? Pas. Jennifer ja. Hudson. Gezinnen die hun woning op Kanaleneiland uit moesten krijgen hoeveel euro ter compensatie? Per dag 150 euro. Goed. Britse justitie klaagt Annie Colson, de ex-woordvoerder van wie, aan voor illegale afluisterpraktijken? Pas. Van David Cameron. Bij de Belgische kustplaats De Pannen werden zwemmers opgeschrikt door wat voor dier? Een hij. Jazeker. Welke Amerikaanse presidentskandidaat ontkent dat hij Twitteraars heeft gekocht Robbie. om zijn account belangrijker te maken? Dat is goed. Tijdens de Haarlemse honkbalweek is opnieuw een honkballer met welke nationaliteit verdwenen? Vandaan. dat is goed. Hoe heet de Nederlandse zeilster die een ander zeil krijgt voor haar lezen vanwege plooien? Eh. Uh, uh, Zeilmeisje Laura. <laughs> die doet bij mij weet het niet meer een Olympische oh, spelling. Pas. <laughs> Het is maar in bouwmeester. Um, tien, hè, zijn er goed. De had je meegeteld? Ja, ik, ik niet? heb meegeteld, zijn er tien. is <laughs> <Yes>, toch? <laughs> ja, echt? Ja, die gaat naar leiding. Uh, voorlopig dan, want er komen nog gewoon meer kandidaten. Ik heb hem even laten informeren door de mensen die er alles van weten. Of niet, Chris, daar gaan we ook gewoon mee door, in principe uh, tijdens de Olympische Spelen. Hoe dat precies gaat ritselen allemaal, uh, dat zien we dan wel weer. Maar we gaan in ieder geval gewoon door tot met zondag en uh, ook de komende weken. En we zoeken daar nog steeds kandidaten voor. Ik heb beloofd dat we dat even zouden zeggen. Okay. Dus uh, denkt u nou van, nou ja, wat hij doet, die markt, dat kan ik ook. Uh, doe gewoon mee, meld u aan via de site van Radio 1. Radio1.nl en dan uh, dat komt het allemaal goed. En wie weet spreken we elkaar dan een keer in de quiz. Ja, en misschien komen wij elkaar Marco nog wel tegen. Want ja. Marco gaat gewoon naar de Olympische Spelen. Wie niet. Naar een hockeywedstrijd. <laughs> um, in ieder geval heb je uh, gewonnen. Twee kaarten voor beeld en geluid. Hier op het Mediapark en het boek Andere Tijden Sport. Dat heleuk, kan je heleuk. sowieso mee naar huis nemen. Dankjewel. En een goede reis terug naar Dankjewel. Amsterdam. Hier is Jan van der Putten met het Laatste Nieuws. Burgemeester Wolfsen van Utrecht komt toch terug van vakantie... wegens de asbestvervuiling in de wijk kanalen eiland Dat maakte burgemeester Isabella bekend... in een bijpraatbijeenkomst met gemeenteraadsleden. Tot vandaag vond de gemeente het niet nodig... om de burgemeester terug te roepen van vakantie. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners... van de 174 ontruimde woningen naar huis terug kunnen. In de provincie Utrecht zitten 4000 huizen zonder stroom. Inwoners van Vreeland, Loosdrecht, Baanbrugge en Loenen aan de Vecht hebben sinds vanmorgen kwart voor elf geen elektriciteit. Volgens stroombedrijf Stedin wordt eraan gewerkt... komt waarschijnlijk door een kapot verbindingstuk... tussen twee elektriciteitskabels. De voormorgen aangekondigde staking van douanepersoneel... op Britse luchthavens en bij de zeehavens... is op het laatste moment afgeblazen. Die staking zou veel hinder opleveren... voor de openingsdag van de Olympische Spelen. De regering dreigde met een rechtszaak... en volgens de vakbonden is er ineens veel vooruitgang geboekt... in de onderhandelingen. En in Thailand is een Nederlandse toerist omgekomen... na een val van een balkon van zijn hotel. Het ongeluk gebeurde in de badplaats Pattaya. De politie denkt dat de man van 63 even wilde roken op het balkon... of dat hij gewoon een luchtje wilde scheppen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In dit half uur antwoord op de vraag: hoe is wielrenster Marianne Vos ooit op de fiets beland? En in het historisch archief praten we over de gender-testen die ooit zijn ingevoerd voor deelnemers aan de Olympische Spelen. Hij wordt altijd uh, neergezet als Belg, maar eigenlijk is hij gewoon in Sittard geboren ooit. Joost Zwegers, Nova Star. Dit is een liedje van hem uit 2003. Never Back Down. Veel vragen uh, komen er van verschillende politieke partijen in Utrecht... over de asbestvervuiling in de wijk Kanaleneiland. Uh, ze werden vandaag bijgepraat door de betrokken partijen... zoals het gemeentebestuur en woningcorporatie Mitros. Jeroen de Jager is in Utrecht. Jeroen, goedemiddag. Dag, Johan Jorgen. Uh, uh, wat, willen, wat willen de Politieke partijen de gemeenteraadsleden vooral weten? Ja, ze hebben, ik denk, een uh, lijstje van ongeveer 40 uh, vragen gesteld... vanochtend op die informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. Uh, het politieke debat daarover, dat zal uiteindelijk ergens in augustus, september gaan plaatsvinden. En waar het zich nu op lijkt toe te spitsen, maar het uh, kan zomaar weer anders worden... is uh, hoe is in 2009 precies de vergunning verleend aan Mitros om deze woningen te gaan renoveren? Uh, is er toen al heel duidelijk geworden welke vormen van asbest daarin uh, zaten? En zo ja... Uh, waarom is die vergunning dan verleend? Uh, klopt überhaupt het vergunningsstelsel wel? Want je kunt natuurlijk nooit alles uitsluiten. Je kunt wel vaststellen dat er mogelijk asbest in een pand zit. Maar nu is gebleken dat, er ook, uh, uh, dat je niet alle asbest kunt zien van tevoren. Dat je eerst moet gaan slopen voordat je alle asbestsoorten... in dit geval dat spuitasbest kunt zien. Dus uh, klopt het vergunningsstelsel eigenlijk wel zoals we dat in Nederland hanteren? Kunnen we daarmee uit de voeten en kunnen we daarmee uitsluiten? Uh, dat er zich geen calamiteiten voordoen zoals nu uh, zijn gebeurd. En, en moet je uiteindelijk ook niet toe... dat is ook wel een vraag die, uh, die, die gaat spelen... want er worden nog 6000 andere woningen gerenoveerd in, in Utrecht. Uh, moet je niet toe naar een stelsel dat de bewoners... gewoon vervangende woonruimte krijgen aangeboden... op het moment dat er gerenoveerd wordt. En wie betaalt dat dan vervolgens? Is er, is er al iets van een antwoord gegeven of hoe ging dat? Nou, kijk, de antwoorden die gegeven worden... kijk, er loopt nog heel veel onderzoek op dit moment. Dus ze kunnen uh, uh, gewoonweg niet alle antwoorden nee. geven. Onderzoek bijvoorbeeld uh, naar op dit moment 6.500 monsters die genomen zijn. 33 per woning bijvoorbeeld. Dat zijn er heel erg veel. Er is te weinig capaciteit op dit moment om, uh, om al die monsters snel te kunnen onderzoeken. Dus dat gaat nog even duren. Dan duurt het vervolgens ook weer langer voordat de bewoners terug kunnen. Bewoners na afloop ook uh, niet echt tevreden... Over, uh, over de antwoorden die zijn gegeven. Die willen bijvoorbeeld weten, kunnen wij op een veilige manier... Terug naar onze woning straks. Uh, welke garanties krijgen wij straks Waar, uh, uh, dat die woning echt veilig is? Nou, Dat zijn allemaal uh, antwoorden die de gemeente op dit moment nog niet kan geven. Ook niet bijvoorbeeld op de vraag... Uh, ja, wat als mijn kind over twintig jaar ineens ziek blijkt te zijn hier ja. uh, uh, als gevolg hiervan? Wat dan? Ik heb daar uh, achteraf de directeur van Mitros nog uh, naar gevraagd. Ja, die weet dat ook niet. En die weet ook niet wie daarvoor dan verantwoordelijk is... en of Mitros überhaupt over twintig jaar nog bestaat. Ja. Maar goed, ik neem aan, die, die antwoorden die komen wel een keer. Dat, dat gaat natuurlijk nog even ja. duren. Inmiddels hebben we gehoord dat burgemeester Leid Wolfsen terugkomt van vakantie. Is daar een officiële reden voor gegeven? Nee, uh, er werd alleen gezegd... Uh, de tickets zijn besteld, de burgemeester komt terug... en zal vanmiddag nog uh, samen met de lokale burgemeester Isabella... de bewoners gaan bezoeken. Ik heb uh, Isabella, terwijl hij uh, naar zijn werkkamer liep... daar nog even over ondervraagd. En uh, zijn uh, korte antwoord was omdat... wat was het ook alweer? Uh, omdat hij oh ja, betrokkenheid wil tonen, luidde het antwoord van Isabella. Ja, en dan kun je je weer afvragen waarom nu? Ja. Uh, want die betrokkenheid die had hij ook uh, een paar dagen op zondag of op zaterdag al kunnen tonen. Dus eigenlijk kun je het als burgemeester misschien nooit goed doen in dit soort gevallen. Uh, we zullen zien wat de reacties worden direct als hij terugkomt. Wat zijn eigen uitleg is daarbij waarom hij nu terugkomt. Uh... Uh, feit is dat hij terugkomt en dat, uh, ja, dat dat toch ook wel weer verbazing oproept. Omdat Isabella steeds heeft gezegd, we kunnen het goed af, ik kan het goed af. Uh, ik heb de burgemeester zelf niet per se nodig. Ik sta in dagelijks contact met hem. Misschien ook wel uh, en, uh, ja, omdat de bewoners toch hebben aangegeven. We hebben behoefte aan de burgervader hierbij en, en, en hij moet zijn gezicht laten zien. Misschien dat dat toch de reden is geweest dat hij terugkomt. Oké, okay, dankjewel Jeroen de Jager vanuit Utrecht. Olsen was aan het fietsen in Engeland, heb ik begrepen. Uh, zij is uh, ja, daar al uh, bezig in Londen, driftig aan het oefenen op Box Hill. Marianne Vos. Zondag komt ze in actie op de Olympische Spelen, maar uh, waar komt zij eigenlijk vandaan? Verslaggever Paul Körpershoek ging op zoek naar de route van wielrenster Marianne Vos... en sprak met haar oud-trainer, haar broer Anton en vader Henk. De scherprechter in de Ronde van Drenthe is altijd de Van Berg. De Vanberg is stijl, 23 procent. En kijk wat er gebeurt. Daar herkennen we toch Marianne Vos. En Vos schudt daar stevig aan de boom. En dat heeft gevolgen. Anton die ging fietsen bij de jeugd uh, toen hij 9 was. En Marianne is 4,5 jaar jonger. En toen wou ze eigenlijk ook gelijk al een fietsen. En toen trainden ze ook al gelijk. Eigenlijk van het begin af aan toen eigenlijk al mee. Ik was uh, de aanleiding tot... Uh, ja, en ze, was, uh, ze ging dan uh, mee, mee aan het baantje. En uh, ja, dat ze daar eerst een kleine fietsje kreeg, uh, was, ze heel, was ze heel blij mee. En ze ging eigenlijk gelijk al met de, met de grote, uh, grote jongens en meisjes mee, uh, mee fietsen. De eerste trofee is dat kleine fietsje daar rechts. Dat was een dikke bandenwedstrijd in Geffen. Een dikke bandenwedstrijd, dat is eigenlijk uh, op, op gewone fietsen. Het is eigenlijk een soort opstapje naar een wedstrijd. Uh, licentie, Dus dat is eigenlijk uh, gewoon om te ervaren hoe het is om een wedstrijdje te rijden. Toen zal ze uh, geweest zijn, zeven denk ik. Dat was ook de eerste wedstrijd die ze reed. Ja, nu ons ook gelijk. Van de jongens. Dan gaan we eens kijken. We zijn met 150 vrouwen gestart. Nou, maximaal 30 zijn er nog van over. En die gaan de finale rijden. Vos is als eerste boven. Heel gedreven kind was eigenlijk. Heel lief meisje vond ik. Ik ben uh, Ad Halewijn. Ik ben vroeger uh, jeugdtrainer geweest en ik heb uh, onder andere Marianne Vos uh, getraind vanaf uh, categorie 1. Dat waren toen de achtjarigen tot en met categorie 7. Toen was ze uh, 14. En uh, waar ze aan meedeed, wat het ook was, bijvoorbeeld een tekenwedstrijd of zo, ze wou altijd winnen. Dat zat er altijd al heel vroeg in. En uh, lukte dat een keertje niet. Ja. En dan was ze toch wel uh, diep teleurgesteld. Ze zou nooit iemand uitschelden of zo, of die en die heeft dat gedaan. Nooit, ze was altijd boos op de eigen. En bijvoorbeeld in een wedstrijdje, als ze, als ze een wedstrijdje niet gewonnen had, als ze tweede of derde wordt dan, uh, ja, dan was ze eventjes niet, uh, niet te halen, zeg maar. Niet als dan was ze ook gewoon even half uur, drie kwartier weg. Tegenwoordig naar de WK's, uh, dan, dan wou we nog wel eens een vuilnisbakketont gelden, maar... Bij de jeugd was het meer van uh, kwaaiheid dat ze gewoon een lange tijd uh, uh, verdwenen was. Ja. Ja. Nou, ik, ik merkte eigenlijk al heel gauw in het hele vroege begin, zal ik maar zeggen... Uh, dat er eigenlijk weinig te leren was voor me, Janneke. Ze, ze kon eigenlijk al alles vanzelf. Ze was heel stuurvast en uh, ze had al, al inzicht. En ze, en ze wilde alleen maar hard rijden, hard rijden. En uh, ik hoefde ze eigenlijk maar weinig te sturen of zo... Ik moest uh, soms zelf zeggen: Van Marianne, ik kan eventjes rustig aan, want uh, anders word ik te gek. Marianne heeft me nooit hoeven stimuleren. Van, van zou je dit, zou je dat? Nee, dat doe ik zelf. Toen wij trainer waren, dan, uh, ik probeerde ook af en toe bij een wedstrijd of, of, of nog eens iets te leren of zo, dacht ik. Dan ging ik er iets vertellen en dan ging dat hoofdje dat ging helemaal de andere kant op en die ging naar vogeltjes staan te kijken. Nee, dat wist gewoon beter. Dan moet er natuurlijk iets gebeuren daarachter. De... De ploeggenoten van Marianne Vos moeten in actie komen. En dan gaan we nog een keer naar die Van Berch. We zijn wel een sportgek van, van de Vossen kant uit, laat ik het zo zeggen. En mijn vrouw is een verschrikkelijke perfectioniste. Dus die moet alles even precies uh, hebben. Piet familie geworden dan, maar uh, in eerste instantie gewoon een sportgek. Alle sporten, Marianne die houdt ook alle sporten bij. Maar wat kan hij ook geschaatst een aantal jaren. Heel, volgens de kennis uh, is ze gewoon een behoorlijke techniek met schaatsen. Ze ook vrij hoog uh, geschaatst. Geskeelert heeft ze gedaan op hoog niveau. Mountainbiken heeft ze dan ook, uh, ook een aantal keer. Ze uh, ja, heeft gevoetbal, ze hardlopen. Ja, kunnen ze eigenlijk niet praktischeren. Maar als ze ze daarop toegelegd had... dan. Uh, maar uiteindelijk is ze zelf dan voor meer gekozen. Nou ja, zij zie ik het niet als moeten, het is, het is, het is, het is mogen. Die is, is de kunst om, om een plezier in te houden. Helemaal achter in die groep zien we Marjane Vos. Overleg is daar. Hoe gaan we dit aanpakken? Marjane Vos geeft aanwijzingen en er wordt goed geluisterd. Uiteindelijk blijft die groep inderdaad bij elkaar ze ja, gaat goud en alles waar geen goud is valt ze tegen natuurlijk maar ja goed de wedstrijd is een wedstrijd het kan zoveel gebeuren ja het is altijd een aparte wedstrijd bij een Olympische spelen en het is niet zomaar dat ze even daar de Olympische medaille op gaat halen maar een uh, goede kans heeft ze zeker ja goed en lukt het niet dan draait de wereld gewoon weer verder en kijk eens wat daar gebeurt. Vanuit de lucht is het te zien. Een Italiaanse gaat daar heel vroeg sprinten. Maar het is Marianne Vos zelf die orde op zaken stelt. Wat is ze oppermachtig. Ze wint waar ze winnen wil. En laten we hopen dat het zondag ook in Londen het geval is. Want dan is het de grote dag voor Marianne Vos op de Olympische Spelen. Je hoort een bijdrage van verslaggever Paul Kurpershoek. De Radio 1 sportzomerbus. Ja, vanochtend was uh, Prem met de bus op de A50. Waar uh, deze zomer heel hard gewerkt wordt. Maar dat is niet de enige plaats waar met dit hele warme weer heel hard wordt gewerkt. Prem, waar ben je nu? Goedemiddag, Dionne. Goedemiddag. Hi, Het is prachtig. Ik sta op een... Heel mooi grasveld in Oude Water. Dat is vlak in de buurt van waar uh, George Freulich woont. En uh, dan zou je denken: uh, de mensen die nu in de file zitten naar het strand, dames en heren, als de zon bij u schijnt, dan denkt u heerlijk naar het strand. Ik sta naast Stefan Bouffé. Stefan, als de zon schijnt, wat denk jij dan? Kuilen. Ja. Loop ja. Werk, werk, werk, werk. Okay, er zijn een heleboel mensen die niet stappen. Het is zo'n loonbedrijf. Wat vroeger boeren zelf deden, namelijk maaien, gras ophalen, uh, hooien. Dat doen jullie nu Klopt. via een bedrijf. Klopt. Wat nou uitbesteedt aan ons. Ja. De, buren, de, buren, de boeren huren ons in. En dan uh, ja, we gaan maaien. we maaien. We, we gaan harken, we gaan schudden. En we halen het op. Nou, en jullie zouden nog denken, alhoewel Jurgen komt uit Drenthe, maar daar weten zoveel, Dion weet het vast niet, maar als je dat gras ziet dat gemaaid is, dan komt er nog een ander apparaat. Hoe heet dat apparaat? De wiersmachine. Ja, de wiers... En wat doet de wiersmachine? De wiersmachine. Ja, wat doet de wiersmachine? De wiersmachine maakt van het gras, maakt die rijtjes. Met ja. kleine ruggetjes waarbij we dat dat wijd op kunnen halen. Nou, dus luister als, als u dan op het weiland ziet, u ziet dan van die rijtjes, gras staan, dan komt Stefan Bouvet in actie. Want je moet je voorstellen, een trekker Dionen, nou, uh, uh, uh, ik ben vrij lang, maar het is, uh, die banden zijn zeker uh, nou, 1,70 meter 70, zijn die banden. 80. 180, 1,80 nou, En als je dan, dat zijn, als je eronder komt bij de pine, dan heb je erachter uh, zo'n lange groene uh, bak. Oh, de, hoe heet het? De pick-up. Pick en dan zijn er beneden ronddraaiende stekeltjes. Pick-up tandjes. Pick-up tandjes, daar gaat het gras in. Dan komt het vervolgens onderaan. Dan ja. komt het in de wals. De wals, je hebt nog messen. De wals draait rond en tegen de messen aan, net ertussen door waardoor we kleine fijn gesneden stukjes gras krijgt. En die komen dan in een hele grote bak op de website. Luisteraars Paul Rijman, die foto's gemaakt kunt u uh, die grote bak 5, zien. 35 35 Oké, en wat nu het leuke is, en dit is duurzaamheid, puur zang. Wat gebeurt met dat gras? Nou, uh, de gras gaat bij de boer op een, uh, op een grote hoop. Het, uh, het cel gaat erover, het wordt vastgereden, het is nog verdeeld, het, nog verdeeld. het wordt vastgereden. Het cel gaat erover... En vervolgens uh, laat de boer het een week, een paar maanden, soms wel een jaar rusten. Dan gaat de hoop weer open. En dan is het als ware, de, de voeding zit erin voor de koeien. Wordt verdeeld met uh, kent maïs toegevoegd worden. Ja. Maar nou, de boer, nou, die loopt hier achter mij, die gaat het uh, aan, de, aan de koeien voeren. En dat is dan duurzame voeding, wat nu door de boer zelf hier op het land is gewonnen. Ja, die ja. heeft zelf gemaakt, die zelf geschud. Alleen die hebben we ook weer uitbesteed voor een, een aannemer, om te wiesen. En uh, die jongens, Stefan ziet eruit als een halve jonge god, gebronsd zoals een wielrenner dat is, uh, uh, met die werkschoenen aan. Hoe oud ben je, Stefan? Ik ben zelf 21. Hoe lang doe je dit werk al? Ik zit nou bij de firma Oskem, ik nou zelf 3,5 jaar. Ja, en dat is dus het loonbedrijf wat door de boer wordt ingehuurd? Juist, klopt. Oké, okay. Nou, kan je maar uitleggen, de afgelopen uh, twee weken geleden regende het en toen werd het mooi weer. En wat dacht je toen? Ja, dat is voor een goed verduurtjes. We gaan kuilen. Hoe laat ben je gisterochtend begonnen met werken? Ik ben gisterochtend zelf om half vier thuis de deur uit gegaan. En, en hoe het... laat was je thuis? Vannacht om uh, half drie. En vanochtend om half zijn we weer uh, met de wagen de hoort op. 22 uur ongeveer gewerkt? Klopt, ja. En hoeveel, hoe laat ga je vanavond slapen? Uh, het ligt aan hoeveel boeren er bellen hoeveel boeren er komen. Okay. Meneer Lodder neem ik aan. Ja, u ligt. bent de boer hier. Wat betekent het als het mooi... De, af, de afgelopen weken heeft het gerekend, toen werd het mooi weer. Wat betekent dat voor u? Nou, lekker weer. Lekker van genieten. Ja, hoe geniet u ervan? Nou, een beetje aan het werk, maar ook een beetje van het mooie weer genieten hoor. Ja, u kunt nog buiten pilsje zitten drinken. Ja, tuurlijk. Ja. Stefan, heb jij nog tijd om een pilsje te drinken deze dagen? In principe nou in deze, deze dagen geen tijd. Ja, en nu weet je dat het maandag slechter weer gaat worden. En wat denk jij dan? Ja, s'avonds weer stappen. <laughs> weer aan de pils. Dus als het mooi weer is, dan werkt deze jonge god Stefan Bouvet. En als het slecht weer is, dan gaat hij stappen. Dus de horeca moet blij zijn als het regent voor jou. Ja, klopt. Uh. Of, of werk. De mest in. Ja. Is het, is het leuk werk? Het is fantastisch werk. Okay. Ik, wil, ik wil niet anders meer. Uh, Jurgen en Dion, ik zal hem nog vragen waar hij naar luistert. Maar hij luistert naar Veronica, niet naar Radio 1. Dus uh, uh, uh, hij hoort jullie nooit. Nou, en dit maar. was ook mijn laatste bijdrage, Jurgen en Dion. Ja. Dus uh, uh, veel plezier nog en uh, uh, maak er geen puin op van. Kom. Nee, doen we niet. Kom je nog wel eens een keer terug, de Prem? <laughs> ik denk het niet. Op 13 augustus, Jurgen gaat misschien de nieuwe presentator van zeg maar, wat primtime gaat worden. Beginnen anders doe ik 13, september tot 13 augustus tot 1 september. En daarna ben ik echt weg. Okay. Weet, nou, wel, weet wel wie dat ja. is? eigenlijk? ze is dat daarnaast. Uh, nee, dat weten we nog niet. Moet oh. je Frans Jennekens bellen oh, van uh, de okay, NTR. Prem, je wel. Dankjewel. Stefan gaat nu aan het werk. Dankjewel, je wel, Jorgen. Doei, doei. Doeg. Doeg. Stefan gaat aan het werk. Dankjewel. Uh, uh, vrijdag is de opening van de Olympische Spelen, de ceremoniële opening uh, in Londen. En dan draagt een opvallende atlete de Zuid-Afrikaanse vlag. Hartloopster Kastre Semenya werd wereldkampioen op de 800 meter, 2009. Er was een controverse rond haar geslacht, want ze zou teveel testosteron in haar lijf hebben om een vrouw te kunnen zijn. In 2010 maakte de Internationale Atletiek Federatie bekend dat ze toch weer mee mocht doen in de vrouwencompetitie. In ons historisch archief praten we vandaag over geslachtstesten in de uh, Olympische wereld. Dat doen we doen het met Max Dole. Uh, welkom. Hij heeft een biografie geschreven over de Nederlandse atlete Foekje Dillema... die ook in opspraak kwam vanwege twijfels over haar geslacht. Uh, en nu bezig met een boek over geschorste atleten... met als werktitel De Keerzijde van de Medaille. Um, even over die Foekje dilemma. Ja. Uh, het is in de tijd van Fanny Blanke Koen ook. Hè? Was, ja. Zij was eigenlijk een van de co concurrenten. Vlak na Fanny, ja. En uh, hoe zat dat precies met haar? Nou ja, zij, uh, de, de, de, de Internationale Atletiek-Unie heeft in 1950 een verplichte keuring uh, voor, de, uh, voor de EK in Brussel verordend. Dus de dames moesten een certificaat van een gynaecoloog meenemen. Uh, in juli 1950 uh, is het nationale team gekeurd. En daar is Foekje niet naartoe gegaan. En toen is ze geschorst. En volgens de Atletiek Unie was ze hermafrodiet. En um, uh, ze noemde haar een kween. Um, later is er een, een X-chromosoom aangetoond in haar DNA, in huidcellen, in haar kleding. Dus dat komt over één keer. Een X-chromosoom voor een vrouw is nooit goed. Dat is heel slecht nieuws. Want uh, ja, dat is uh, het, het chromosoom dat testicles uh, aanzet tot de vorming van testicles. En die heeft ze waarschijnlijk ook gehad. Ik veronderstel dat ze geen baarmoeder had en geen eierstokken... maar inwendige, ja. onvruchtbare testicles. Ja, en uh, men heeft toen gedacht dat ze dus uh, de competitie zou vervalsen... doordat ze meer testosteron uh, uh, aanmaakte. En ze was ook hyperandrogeen. Uh, dat wil zeggen dat ze dus ook echt gevoelig was voor testosteron. Hè. Ze had baardgroei en een lage stem. Dat zijn wel de tekenen dat je, ja. dat je, dat, uh, dat je daar uh, problemen mee hebt. Dus, dus ook nu zou ze niet door de... Door de, door de test komen. Nee. Nee. De, dit speelt dus in begin jaren 50. Maar wanneer ja. uh, kwam de noodzaak om, om vrouwen op hun geslacht te testen... voordat ze aan de spelen mee mochten doen? Uh, nou, incidenteel zijn in 1936 al wat vrouwen uit de competitie gehaald... bij de, bij de Spelen van Berlijn. Maar ja, een gynaecologische test was voor het IOC een veel te grote operatie. Want ja, 2000 vrouwen laten keuren bij een gynaecoloog, dat, was gewoon, dat kon niet... In euh, 1960 kwam er een hele eenvoudige, maar niet zo heel betrouwbare test op de markt... waarmee je X-chromosomen kon tellen in een cel. Had je twee X-chromosomen, dan mag je verder. Mm -hmm. Had je één X-chromosoom, dan werd je uh, geschorst. Dan, tijdelijk, en dan moest je dus uh, naar een gynaecoloog. Maar de meeste vrouwen die haakten dan al af, die gingen naar huis. Want ja. want even, even ja. dat weten we van biologie, XI is man, man. Ja. XX is vrouw. vrouw. Ja, maar ja. er zijn dus vrouwen met een X-chromosoom, dat is zeldzaam. Maar dat betekent eigenlijk altijd wel dat ze uh, mannelijke geslachtskenmerken krijgen. Uh, de, de, we noemen dit tegenwoordig intersexen of uh, mensen, vrouwen met een verstoorde geslachtsontwikkeling. Ah. En in die tijd van Foekje werden ze hermafrodieten genoemd. En het IOC wilde bedriegers en hermafrodieten uit de, uit de vrouwencompetitie halen. Nou, bedriegers was niet zo moeilijk... want die deden natuurlijk niet meer mee met een geslachtskeuring. Mannen gingen niet naar een gynaecoloog natuurlijk. Dus er is nooit een man betrapt. Nee. Dat raakt ook meteen aan de grootste misverstand over geslachtskeuring. Want het grote publiek denkt altijd als je afgekeurd bent, dan ben je een man. Maar dat is dus niet zo. Het gaat dus altijd om vrouwen. Er zijn tientallen vrouwen, waaronder ook vijf Nederlandse uit de competitie gehaald. Uh, vanwege zo'n zo X-chromosom. Zo. Ja, ja. Uh, en, en dat zijn, zijn dat bekende uh, gevallen of niet? Nou ja, Voekje Dilema is het bekendste geval. Ja. Er was ook een, uh, een Olympische zwemster die liever anoniem wil blijven. Hmm. Maar wie op AI's Nederland uh, googelt, die kan haar nog wel vinden. Want ze ja. heeft een keer een, een interview in de Telegraaf gegeven. Ja. Dat, dat zijn dan Nederlandse gevallen. Maar uh, zijn daar, uh, laten we zeggen, spraakmakende voorbeelden... die die Kasterse dus gehad? Ja. Zijn er meer van dat soort voorbeelden? Ja, er zijn, internationaal. Uh, uh, nou, de meeste vrouwen zijn natuurlijk wel bekend gebleven... omdat die dan zogenaamd via een blessure de wedstrijd verliezen, ver, verlieten. Hè. Ze, ze gingen dus opwarmen en ineens verrekte ze een spier... en dan hmm. gingen ze naar huis. Dat was ook de... de de normale procedure... Dus is... dan, daar moeten we het boek ook nog even op nazoeken. Dat zou je kunnen Ineens doen. Ineens iemand een verrekt, <laughs> Precies, dan ja, weet dat je. Kan je, dan weet je het wel, ja. Als het, als het uh, op locatie was, ja. Mm. ja. Maar, maar, maar zijn er bekendere gevallen ook nog? Ja, je hebt uh, de Poolse Ewa Klobukowska. Uh, die heeft in Tokio uh, op de estafette goud gewonnen. Toen was er dus bij de Universiteit Spelen nog geen keuring, Maar bij de Internationale Athletiek Federatie dus wel, hè. Nou, toen moest ze op een naaktparade komen. Toen moesten alle vrouwen naakt voor een gynaecoloog paraderen. En dan werden ze dus van buiten bekeken. Nou, vrouwen met een X-chromosoom zien er van buiten altijd als vrouw uit. Hè? Mm -hmm. Toen is ze goed gekeurd, maar ze bleven twijfel over haar houden. Toen is ze door drie Oostblok, zes Oostblokartsen gekeurd. En toen bleek dat ze dus ook een X-chromosoom, een y chromosoom te hebben. En inwendige testicles, die waren bij haar al verwijderd. Dus in feite zou je zeggen, ze mocht gewoon meedoen natuurlijk. Want die testosteronproductie was, uh, was, was ja. weg, in feite. Maar dit klinkt maar echt als dat is het ook, hoor. Want, en het grappige is dat uh, zij had een uh, heel bijzonder mozaïek... van XXI en XX, dat voert wel ver. Maar ze zou dus op de spelen van... Mexico goedgekeurd zijn, omdat daar een andere test was. Mm. Maar in, wat jij ook zegt, alleen dat paraderen al... dat is natuurlijk waanzinnig als ja. je dat bedenkt. Ja. Uh, hoe gaat het? Want dat, dat is natuurlijk psychisch ook een enorme klap voor ja. die vrouwen. Ja, dat was, uh, het is, was mensonterend en dat is het nog steeds. Mm. Dat zag je natuurlijk ook bij Castor Semenia... Hè, die voor de hele wereldpers moest vertellen ja. wat er met haar aan de hand was... terwijl ze daar zelf ook weinig van snapte natuurlijk. Ja. Is dat nu een overwinning voor haar, dat ze wel hè, de vlag... Ja, dat ze de vlag mag dragen, natuurlijk. Ja. ja, ze heeft veel voor de kiezer gehad, natuurlijk. En uh, ja, dat, ik vind het ook wel terecht, hoor... dat ze vrijdag daarmee uh, met die vlag naar binnen mag. Ja. Dat vind ik wel mooi, ja. ja. Um, wie hier meer van wil weten, moet uh, het boek lezen van, uh, van Max Dolen. En uh, nu bezig dus met een nieuw boek, de keerzijde van de medaille. Hartelijk dank voor, uh, voor het verhaal... en dat we even stilstonden bij uh, graag de graag. gendertesten op de Olympische Spelen. Want uh, zo zijn ze dus ooit begonnen. Geslachttesten moet je zeggen. Nee, maar niet waar. Maar Geslachtstesten. Ja. Ja, want gender is hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Geslacht dus die vrouwen waren gendervrouw, maar biologisch geslacht was ja. anders. De geslachtsteste. Ja. Oké. Okay. Is dat ook nog net recht gezet vlak voor oh, twee Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Het EK Voetbal. Helemaal niets, wat een slechte bal het Nederlands elftal verliest. Voorbij. Troosteloos van dit toernooi af. En zegt het is voorbij. Dit was hem, over en uit.